Dat was Talking Heads met Slippery People hier bij CFM Zandvoort. Nou, goedenavond, welkom bij CFM Sportcafé in Hotel Hoogland. Terug van weg geweest, kan ik eigenlijk wel zeggen, maar met nieuwe gezichten. En naast mij zit Luc Krom, een nieuwe presentator van CFM Sport. Nou, welkom, zou ik zeggen. Dankjewel, goedenavond. Nou, we gooien hem gelijk in het diepe, want we hebben namelijk het komende uur diverse gasten op het gebied van de, of die op het gebied van sport allerlei ja, zinnige dingen komen zeggen. Zo hebben wij zometeen Frank Voskuilen hier uh, aan tafel zitten. Hij is van de Haarlem Basketball Classic en zal ons alles hierover gaan vertellen. En natuurlijk Piet Keur komt nog even langs, want uh, ja, we willen graag weten hoe het uh, met het eerste voorstaat. Het is een beetje ups en downs met het eerste, dus uh, ja, we willen weten wat kunnen wij verwachten voor na de winterstop, zeg maar. En tegenover ons zit al een nieuwe gast, en dat is Henk Kindiging, een van de organisatoren van Vier Open Golf. Goedenavond. Henk, goedenavond. Ja. Nou, het is wel een beetje rot weer, dus ik ben blij dat je bent gekomen. Jawel, er rijden eigenlijk nog taxis. Oh ja, dat is waar. Dat en is mijn waar. fiets is stuk, hè, dus. Hoe kan dat nou weer? Ja, ja, ja de bandenplak is niet mijn sterkste onderdeel. <laughs> Nee, maar golven wel, hè? heb ik begrepen. Nou, of eigenlijk ook niet. Uh, eigenlijk ook niet. Oh, ik dus... kan beter organiseren, denk ik. Oké, okay, nou laten we het daar dan maar even over hebben. Dat lijkt me beter. Want uh, volgend jaar is het, als het goed is, het derde open golf. Uh, van uh, Café 4. Ja, ja. Derde, sorry. Ja. ja. We okay. hebben nu twee uh, edities gehad, uh, twee jaar geleden begonnen. En uh, ik kom al een tijdje, ja, ik kan wel zeggen, een vaste gast van uh, Rob Smits en Helen Bos In Café 4 van de Halterstraat. En uh, ja, op een gegeven moment komt het, uh, het verhaal er zo op, dus uh, God wil je helpen. Nou, dat vind ik altijd leuk om te doen. En uh, het eerste jaar was uh, ja, zeer succesvol. En daar zijn we eigenlijk op doorgeborduurd. En uh, vorig jaar, of dit jaar moet ik eigenlijk zeggen, 2010. Ja, we zaten we zo vol. We hadden zo 60 deelnemers. En uh, ja, dat gaat alleen maar uh, heel erg uh, goed. Ja. Iedereen is enthousiast om mee te doen. Want ik heb begrepen dat het uh, toernooi is eigenlijk verspreid over een aantal voorrondes en de finale. Maar er zijn twee golfclubs die eraan meedoen, toch? Ja. Nou, geen twee uh, golfclubs. Of de voorrondes uh, zijn tot nu toe gespeeld bij de Open Golf Zandvoort op de Duintjesveldweg. En de finale wordt gespeeld bij de Kennemer uh, Golf and Country Club aan de Kennemerweg. Ja, en dat is natuurlijk een, uh, een fantastische baan waar ook het KLM open plaatsvindt. Dus daar wil iedereen enorm graag spelen. Ja, dat merk je wel aan het de aantal deelnemers. En... Dat is, als ik heel eerlijk ben, is dat wel een doorslaggevende factor dat we zoveel deelnemers hebben. Ja. Ja, inderdaad, als ik even vraag, de Kennemer Golf Gunty Club staat toch uh, heel hoog bekend. Hoe hebben jullie het voor elkaar kunnen krijgen dat daar als vier open uh, gegolfd mag worden? Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat uh, dat normaal gesproken niet gaat lukken. Maar uh, oké, okay, uh, we hebben wat, uh, wat connecties bij de Kennenburg Golf Country Club. Waardoor we twee jaar geleden in uh, staat zijn gesteld om uh, met 24 man de finale te spelen. Dus zes flights van vier. We hadden vorig jaar 60 deelnemers bij de voorrondes. En de beste 24 doen mee. En sinds dit jaar hebben we ook ingevoerd... Dat uh, de beste drie dames sowieso meedoen okay, om daar okay. ook een beetje de competitie in te krijgen. Want uh, daarvoor liep dat niet? Nou, want het eerste jaar waren er uit mijn hoofd twee dames die zich geplaatst hadden voor de finale. En de dames spelen vanaf een andere t-box als de heren. En wij denken dat de dames net zoveel recht hebben op een finale plaats als de heren. Dus we hebben dit jaar gezegd, nou sowieso drie dames plaatsen zich voor de finale. En als, dan kunnen er ook vier, vijf of zes zijn. Ja, want moeten wel zoveel dames meespelen? Nou, het. we hebben afgelopen jaar denk ik dat we ongeveer vijftien dames hadden... die zich ingeschreven hadden voor het toernooi. Dus uh, daar ligt het niet aan. Oké, okay, en wat, als we het toch over de inschrijving hebben... Uh, wat zijn de kwalificaties? Mm, nou, het is heel simpel. Je moet dus uh, minimaal gvb hebben. En dan kan je dus meedoen aan de voorronde... En normaal is het zo dat je, als je op de Kennemer wil spelen, dan moet je handicap 24.0 hebben. En nu zit er enige marge tussen. Maar wat houdt dat in, 24.0? Uh, dat is uh, wat de Kennemer zelf aangeeft. Dat, uh, ik wil niet zeggen dat je dan een hele goede golfer bent. Ik zit op 24.2. Uh, maar dat hebben zij als regel: als je boven de 24.0 uh, zit, dan mag je daar niet op de baan spelen. Dat sowieso niet. Nee. Oké, okay, dus dat moet voor jullie ook, uh, ja, is dus ook uh, haalbaar. Ja, dus er zit wel eens iemand hard? tussen die, uh, die 26 heeft en uh, daar wordt niet uh, heel erg moeilijk over gedaan. Uh, maar je ziet wel dat uh, de betere spelers zich gaan kwalificeren voor de finale. En, uh, dus dat, uh, dat loopt eigenlijk allemaal uh, op rolletjes. Okay. Maar ik moet, ik moet heel eerlijk zeggen dat we enorm uh, blij zijn en ook een beetje lucky zijn dat wij de finale op, uh, op het Kennemer mogen spelen. Want ja, het blijft een unieke baan. En we spelen sowieso altijd de A-hals. En uh, ja, dat zijn, is de meest mooie negenhals, vind ik persoonlijk, van, uh, van de Kennemer. Dus uh, we hebben een beetje mazzel ook. Ja, want ik wou zeggen, eigenlijk bij de, uh, bij de Open Golf Zandvoort, daar zijn negen holes. Negen hals, ja. Maar dat bij is... de Kennemer zijn er 18. Het zijn er 27. Oh, sorry, ja. Maar goed, uh, in ieder geval. We spelen 18 er 18 jaar. daar. Ja. Dus hoe doe je dat dan met de voorrondes? Uh, spelen dus we twee, twee keer negen, ne negen hals. En dat hebben we nu twee jaar op Zandvoort gedaan. En uh, we zijn nu aan het beraden of we volgend jaar. Uh, dus twee keer negen spelen op de Open Golf of Zandvoort. Of dat we misschien uitwijken eens een keer naar een andere baan. Oké, okay, Henk, nou dankjewel. Tot willen, zover. Ja, we willen graag weten waarom je dat wil gaan doen. Dus dat horen we zo meteen. Maar uh, nu eerst. Nu eerst krijgen we Carlo Emerald met Riviera Live.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 met Riviera Live. En uh, nou, over live gesproken... zij was laatst uh, maandag 15 november geno geloof ik was zij bij Richter Live in de Philharmonie en uh, gaf ze acte de présence voor, uh, ja, bij de Wim Richter. Ik weet niet of je daar uh, ooit wel van gehoord hebt, Henk? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Nou, dat is, uh, nou, Wim Richter is overleden aan kanker en zijn vrouw uh, organiseert elk jaar een soort van uh, festival uh, waar artiesten belangeloos optreden en het, uh, het geld gaat naar, naar zijn stichting, zeg maar. En dit jaar was het voor het eerst in de Philharmonie en Karel Emerald was ook de gast. Dus, uh, maar goed, uh, Henk, jij zit nog steeds hier uh, aan Tafel en we praten over uh, ja vier open. En je zei net al: we sloten het gesprek af met het feit dat je zit te denken om uh, misschien naar een andere baan te gaan, wat betreft de voorrondes. Ja, zeker. Wat uh, betreft de voorrondes, hè? De finales zullen we maar bij het kennen maar laten. Anders kan dat niet. Dat is. Uh... Hoe heet het de krenten in de pap. Maar de, de, uiteraard zijn er wat mogelijkheden in de regio. En uh, misschien moet je een keer zeggen: joh, laten we een keer op een andere baan in de omgeving. En aan de andere kant moet ik ook eerlijk zeggen dat uh, kijk, de open Golf Zandvoort van, uh, van Lancaster is natuurlijk, ja, het is ideaal gelegen in Zandvoort. Uh, laten we ook eerlijk zijn: een biertje na afloop. Dat vindt iedereen ook wel lekker. En uh, je bent vlakbij vier, hè, want de prijsuitreiking vindt altijd plaats. En eerst, en dat moet ik wel zeggen, het eten is altijd perfect verzorgd daar. Het is uh, niet het standaard eten wat je vaak bij wat andere uh, toernooien krijgt. Maar dit is echt een beetje exclusief. En het is altijd heel gezellig. Ja, want dus... dat is misschien ook reden waarom mensen heel graag willen meedoen. De sfeer. Denk ik zeker. Als ik zo de reacties de afgelopen tijd heb gehoord... Uh, is iedereen bijzonder enthousiast. En misschien moet je er ook voor waken... dat je zegt, we hebben nu maximaal 60 man gedaan. Moeten we wel naar die 80 of 100 man? Dat, dat weet ik niet, want het moet het café ook nog in. Nou, zoals ik het café nu ken... Uh, gaan er geen 100 man in. Nee. Want vaak komen er nog wat mensen kijken ook. Dus. Maar daar zijn we druk mee bezig. Uh, en de echte organisatie start gewoon begin uh, 2011... En uh, misschien besluiten we wel 60 man, gewoon dat is de max. Ja, ja want er komt natuurlijk van alles bij kijken, ja. uh, bij het organiseren van, van zo'n toernooi. Ook al is het de derde keer, blijft het zo dat, dat je elke keer toch weer tegen nieuwe en andere misschien vervelende dingen aanstuit? Nou, tegenuit... ja, ik heb daar een draaiboek voor en dat, ja, dat is eigenlijk redelijk simpel. En... Uh... Het is vaak zo dat de mensen op tijd in moeten schrijven. Het is uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Alleen de kampioen van de heren en de dames heeft dus het recht om op de Kennemer te spelen om zijn titel uh, te verdedigen. Dat vind ik gewoon eerlijk. Dus die gaat sowieso automatisch ook uh, de voorrondes gaat die weer door naar de finale op de Kennemer? Ja, ze spelen de voorrondes mee, maar uh, zijn sowieso geplaatst voor de finale van het Kennemer. Ik vind dat de kampioen mag zijn titel verdedigen. Ja, dat is ook eigenlijk dat is ook terecht, net als een soort uh, WK-voetbal heb je dan over. Maar goed, uh, even over de inschrijvingen. Dan loopt dat hard, gaat dat snel? Ja, dat is, uh, en dat heb ik uh, vorig jaar tegen uh, de eigenaren van uh, Vieren ook verteld. Na het eerste jaar kan je het tweede jaar zien... Ja, hoe succesvol je toernooi is geweest. Nou, ik denk dat we binnen twee weken vol zaten. Binnen twee weken vol, dat ja. is heel netjes. heel vol. En zeg je dan van het zijn echt Zandvoortse mensen? Of denk je van, is het ook wel wat, wat uh, de Er is ook redelijk veel animo van buitenaf. Maar we gaan volgens het principe, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dat inschrijven is altijd standaard bij Café 4? Ja. Ja, okay. <laughs> dat is misschien voor de, voor de eigenaar ook wel beter. Dat denk ik ook wel, ja. Even eens over de uh, edities van de afgelopen twee jaren. Dat het de 4 open heet. Uh, kan je vertellen over de, de winnaars van de afgelopen twee jaar 2008 en twee, of 2009 en 2010. 2008 uh, hadden we alleen een mannelijke winnaar. En eigenlijk ook een vrouwelijke winnaar. Als ik daar, er was één dame die meedeed. Uh, de mannelijke winnaar, winnaar was uh, Gerard Koper. Ali was... Gerard Piri. Hè, dat kennen de meeste Zandvoeters beter. Die had een, een werelddag. En nou, Nooit moet meer een, een, moet eenmalige, een, eenmalige actie. <laughs> Wil ik bijna zeggen of valt het niet. En dan de tweede, de, de dame die won. Ja, het is en nou moet ik eventjes. Uh, daar kan ik even niet opkomen. Maar de winnaar bij de heren 2010. Uh, was Marcel Mesman. En de winnaar bij de dames was uh, Carol uh, Alblas. Die hebben allemaal een hele mooie vierjas gehad. Een uh, jack dat je bij vier kan oh. kopen trouwens. Maar goed, dat is een... Uh... Terzijde. Ja, want uh, we gaan natuurlijk niet een commerciële omroep worden. Uh, even kijken, wat is er nog meer voor prijs? Behalve dat mooie jack. Uh, een prijs is uh, een eeuwig aandenken aan de Wall of Fame. Mooie bekers. Uh, ja, van alles. En op een gegeven moment, we hebben uiteraard de Niri en de Longest Drive. Dus wie de bal het dichtstbij de kut slaat, om het maar mooi te zeggen. En degene die de bal zo ver mogelijk slaat. Okay. Dus uh, dat zijn de prijzen. Um, ja Nog even terug naar de inschrijvingen. Wanneer is het uh, toernooi volgend jaar en wanneer kunnen mensen zich inschrijven? Nou, wanneer ze zich kunnen inschrijven, dat durf ik op dit ogenblik niet te zeggen. Maar ik denk dat de voorrondes in juni zullen zijn en dat de finale weer in uh, oktober zal zijn. Oké, okay, dus één voorronde? Eén voorronde, ja. ja. Oké, okay, maar dus je, ga, je wijkt in die zin dan niet af van die 60 mensen, want anders ga je dat nooit redden. Uh, als aan. ik op een 18 baan ga en ik ga een andere spelvorm doen, dus met shot kun dat iedereen tegelijk op een hal start, zou ik er 72 kunnen hebben. Maar denk je niet, de winnende formule, daar moet je niet aankomen? Het is gewoon lekker door blijven Nee, gaan, uh, maar nu. we zijn ook pas twee jaar bezig. Maar ik denk dat het altijd wel verstandig is om uh, continu bezig te zijn. Om uh, te kijken, doen we dit goed, doen we dat goed, moeten we iets veranderen. En ik verwacht ook niet heel veel veranderingen. Nee. Oké, okay. nou dus uh, hoe moeten mensen in de gaten of hoe kunnen mensen zien wanneer, waar en hoe ze moeten inschrijven? Dat uh, doet Café 4 heel netjes door een grote advertentie in de krant En uh, de TomTom -tom in Zandvoort loopt hard. Oké. Okay. Ja. Nou Henk Kinniging, heel erg bedankt in ieder, ieder geval gedaan. voor jouw komst naar Hotel Hoogland. Want okay. dit is uh, CFM Sportcafé. En straks gaan we verder met onze volgende gast. Die is inmiddels net binnen. Frank Voskuilen van de Haarlem Basketball Classic. En ja, iedereen kent de Harlem Basketball Week. Maar wat is nou een Haarlem Basketball Classic? Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar nu eerst Kane met Shot of a Gun. Ever heal is leaving you behind. You must remember this there's nothing left to miss if you keep it locked inside. Walk in the sunlight tonight, pretend that it's alright tonight. Walk in Het is inmiddels bijna half acht hier op CFM Zandvoort Sportcafé. We zijn nog steeds bij Hotel Hoogland voor de CFM Sport. En aangeschoven, ik zei het net al, is Frank Voskuilen. En hij is voorzitter van de Haarlem Basketball Classic. Nou Frank, goede, goedenavond. Goedenavond. Welkom hier. Um, ja, nou ten eerste de naam. Want iedereen kent het als Haarlem Basketball Week. En nu Haarlem Basketball Classic. Ja, om te beginnen zijn we uitgegroeid een, tot een mooi klassiek evenement. Dat is dat als eerste. Het tweede is dat we nogal vaak verward werden met de Haarlemse honkbalweek. En het uh, derde is dat we natuurlijk uh, uh, eigenlijk bijna nooit een week spelen. Nu toevallig ook weer wel weer zes dagen. Maar uh, uh, we dachten dat het weer, weer tijd werd voor een uh, wat nieuwe klank. Maar wel weer met de oude vertrouwde kwaliteit die we kunnen brengen. En wat is dat dan, die oude vertrouwde kwaliteit? Ja, nou, dat is basketbal in een heel mooi evenementenjasje. Het is leuk basketbal, basketbal wat je in Nederland eigenlijk niet kan zien. En dat kan alleen maar zien als je op de, naar de televisie kijkt, maar beleven op zijn Amerikaans met uh, ontzettend veel show, plezier. Um, cheer girls op zijn Amerikaans, uh, dat, dat kom je in Nederland niet tegen. En um, in Haarlem wel, tijdens de kerstperiode. Ja, want dat is ook een van de vaste ingrediënten, de Chicago Lovables. Ja, onze gastvrouw. Het persbericht was alweer uitgekomen. Ja, ja, ja. we hebben een sponsor gevonden die dat uh, wilde regelen en die uh, wilden dat ze weer kwamen en uh, ze komen met plezier. Oké. Okay. Kun je ons iets meer vertellen over de, de teams die er allemaal meedoen? Ja, we hebben uh, in ieder geval het, uh, uh, het Nederlands team uh, wat, wat mee gaat doen en we hebben dit jaar als clubteam hebben we Leiden uitgenodigd. Uh, toch een fantastisch goed plezierend team in de eredivisie en... Uh, ja, uh, uh, ook leuk publiek nemen ze mee. Uh, dan gaan we naar uh, het meest verrassende team. Wat wij denken is uh, de Santa Barbara Breakers uit, uh, uit Santa Barbara bij, in Californië. Ja. Uh, daar zitten wel wat grappige namen bij. Om te beginnen is het een NBA Development Team. En uh, dat kan een onbehoorlijk hoog niveau zijn. Uh, daarnaast is het zo dat daar in het team spelen mee... Uh, de zoon van uh, Kareem Abdul-Jabbar, en dat is een van de grote basketballers uit, uh, uit de jaren tachtig. En uh, ook de twee zoons, ja, voor de basketballkennis is dat wel uh, bekend, uh, van Pistol Pete, Pete Maravich. Uh, die twee jongens die, uh, zitten ook in het team. Of ze meekomen, weet ik eigenlijk nog niet zeker. Ik heb het roster gezien, daar staan twintig uh, spelers op, er komen er natuurlijk maar tien mee. Uh, maar uh, ja, het is, het is wel een, een sterk en interessant team uh, met, met lekker flitsend Amerikaans basketbal. Ja, want dat vraag ik me ook af, wat willen de mensen zien? Willen ze goed basketbal zien of showbasketbal, want dat hoeft niet per se heel goed te zijn. Nou ja, het, het moet in ieder geval spannend zijn, het moet exciting zijn. En uh, uh, ja, Goed basketbal, ja, goed hongbal vind ik soms een 0-0 wedstrijd als echt de pitchesduel is. Ja. Uh, met basketbal, als je goed in de zone verdedigt en een mooie defense hebt, dan is dat voor de liefhebbers heel erg leuk. Maar we hebben ook natuurlijk nu, uh, toernooibasketbal is toch voor een wat breder publiek, waarbij uh, de defensie wat makkelijker opengegooid wordt. Maar waar het mooie basketbal in de aanval, wat het spel zo mooi maakt, uh, wat vaker te zien is. Het, is natuurlijk, het, het zijn geen grote defensewedstrijden, het is mooi offensief basketbal, leuk basketbal. Het is nog net geen uh, Harlem Globetrotters? Nou nee, dat is, dat is, echt, show. Dat is echt show, het gaat om de winst en uh, als die spelers op het veld staan dan, dan willen ze hun punten pakken om de, om de, om de wedstrijd te winnen, dat, dat stralen ze helemaal uit. Oké, okay, dat is mooi. En um, de verdere teams rond het Santa Barbara, hoe ben je daar nou eigenlijk aan, uh, aan... Ja, ik, ik, je hebt, je hebt als, als toernooi een behoorlijke naam, dus uh, er komen af en toe wel eens wat mensen langs met tips. En uh, dit was er eentje van een, uh, van een agent uh, in, die in Amsterdam een office heeft en die allerlei uh, college basketbalteams over de wereld laat reizen. En colleges zijn A, niet goed genoeg vaak voor, uh, voor basketbal, want het, zijn wel, het is in Amerika een groot gebeuren als die maar tegen elkaar spelen, maar. Voor het basketbal in Europa zijn ze toch te zwak, te jong. En uh, hij belde me op en hij vertelde wat, wat hij, dat hij wel colleges had. En dat hij wel eens zou kunnen zorgen dat over een jaar of drie, vier een mooi groot college zou komen. Wat wel interessant is. Ja, want ik wil zeggen, je hebt wel eens colleges gehad, toch? Ja, North Carolina. Ja, oh ja. Echt het absolute, absolute beste college team uh, wat er bestaat. Maar ze worden ten nauwe nood van Den Bosch toen. Want het zijn toch wel jongens tegen mannen. Oh, dat natuurlijk. is lang geleden hoor. Was dat met Serge Swicker nog? Nee, uh, ja. Wel? Ja. Want die dat zat was, toen bij North carolina Serge Zwicker speelde en Vince Carter. En, hè? Oh ja, maar Fins dat Carter. is denk ik al 11 jaar geleden. Ja, dat, 96 dat, of zo. Ja. ja. Maar goed. <laughs> Omdat je, ik dat ja. nog weet. Ja, dat ja, ja, was, was even van de mooiste toernooien wel hoor. Ja, daarom. Was, ja. Ik, ik, ik, mo ik moest even graven, ja, maar ik, ik ja, nee. Maar, ja, ja, maar Serge Zwicker speelde er mee uit Maasluis. Uh, maar de, de, uh, je vroeg naar uh, de andere teams. Ja, ik heb Astara uit Kazachstan. Gewoon goed uh, Russisch basketbal uit uh, Hoe kom je daarop? Ja, Gaan ze jou benaderen of benaderen je uh, hun? Nou, we hebben ze al eens eerder gehad. En, en, en, en Kazachstan heeft geen goede competitie. Dus die spelers, die ploegen, die reizen de wereld op om, om goed toernooien te spelen. En, uh, en dat is in, uh, met, met Kazachstan uh, hebben we daar ook uh, inderdaad uh, goede contacten mee. Nou, uh, het zal vermoedelijk wel weer Israël uh, zijn. Tenminste, Israël hebben we uitgenodigd, het nationale team van België. We hebben nog een, uh, maar dat is een primeur voor jullie. We hebben nu nog op de reservebank staan. Omdat de, het Belgisch nationale team... Hij heeft zeven tot tien uh, spelers. En ze zeiden, we willen het over het weekend heen tillen. Maar ik heb alvast in de reserve een heel leuk Joegoslavisch team. Oh, kijk eens aan. Dus okay. het minst een team. Dus als er een van de twee afzegt, uh, België, dan... Uh, want Israël moeten ze nog een competitiewedstrijd verschuiven. Nou, die willen altijd graag komen, maar soms doet de tegenstander moeilijk. Dan heb ik toch een mooie Servische ploeg uh, in, in de aanbieding. Maar, maar welke ploeg? Uh, Novisat. Novisat. Novisat, ja. En ja. waar zit dat? Dus in het plaatje Novi Sad, okay. Ja, dat wist ik ook niet hoor. <laughs> en, um, en het is een, een, een, een runner-up: uh, een team wat, uh, wat, wat vier of vijf staat in de Servische competitie. En uh, wat voor een groot deel bestaat uit enorme talenten. En de center van het team is uh, het meest uh, veelbelovende center van Europa op de ogenblik. Ik, uh, ik vind het niet erg als er eentje afzegd, laat ik het zo zeggen. Nee, dat, nee. Uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus eigenlijk wat je ook een, een beetje zegt is dat het ook een beetje een springplank is voor uh, jongere basketballers om zich uh, internationaal een beetje te meten met de, met de top. Nou ja, wij, wij komen, uh, er komen natuurlijk uh, fantastische spelers uh, uh, komen bij ons toernooi uh, binnen. Een uh, uh, uh, paar jaar geleden hadden we Omnia Caspier uh, van uh, in het Israëlische team. En die speelt nu de sterren van de hemel in de NBA bij de Sacramento Kings. En uh, twee, drie jaar geleden liep hij gewoon nog koffie te drinken met de Haarse basketbalsupporters. En nu is hij van de grote sterren in de NBA. En dat gebeurt natuurlijk bij ons. Het is, uh, ja, het is niet de Voice of Holland, maar misschien de Basketball of Holland, wat een mooie springplak is uh, voor, uh, uh, voor de, voor de basketbalspelers. Ja, want we hadden het net ook over, ja, het is leuk inderdaad een springplank of een soort kweekvijver, ja, ja. maar het publiek wil het ook uh, leuk hebben, dus het moet ja. attractief zijn. Uh, waar selecteer je uh, clubs op? Of je weet eigenlijk al van, nou die club vind ik niks, want dat is, dat is wel goed, maar niet leuk. Ka kan je ja. dat ook zo selecteren? Of landen, teams? Nou, zoveel, zoveel macht hebben we natuurlijk niet. Hè? Ik bedoel, we, we hebben ook natuurlijk een portemonnee waar we rekening mee moeten houden. Ja. En uh, ja, als, je, als je een, een prijzenpot van een miljoen neerzet... kun je andere teams uitnodigen dan als je met een budget van drie ton uh, rondgaat natuurlijk. Nee, we, we kijken wel naar de, maar naar de clubs. En, en de clubs, het is eigenlijk een beetje andersom. De clubs komen naar ons en vragen bij ons of ze mee kunnen doen. Omdat wij uh, met, met ons publiek zo ontzettend fijn toernooisfeer hebben. We hebben geen thuisteam. Ja, het Nederlands team zou je kunnen zeggen. Maar, maar ja, hoe vaak wat... speelt hij in Haarlem? Ja, ja, maar het publiek wat, uh, wat, wat, wat naar, de, naar de, de Basketball Classic komt. Ik zei weer week bijna. En naar de Basketball Classic komt. Uh, die wil gewoon uh, uh, uh, lekker basketbal zien. En die hebben geen home team. Uh, gewoon het de leukste team moet winnen. En dat is natuurlijk de kracht van uh, basketbal. Daar wint altijd het beste team. Dat kan je met voetbal. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Het Ik is weet het niet hoor. Je hebt, geen lucky goal dat je, kan, uh, je hebt geen lucky goal waarbij je kan winnen en voor de rest uh, kan verdedigen en, uh, en, uh, en de boel op slot houden. Er worden altijd wel meer dan 50, 60 punten gescoord. Ja, maar goed, als je op de defense gaat spelen, ja, maar dan, dan is dat laat dat ook je hem ook niet meer binnen. Ja, ja goed, maar... Er wordt altijd vrij veel gescoord. En ik vind het, het is een wat eerlijker sport. Ik, ik zie wel eens voetbalwedstrijden waarbij een ploeg met één uitval eens kool maakt. En dan toch op andere, een andere manier de hele boel dicht kan houden. Dat kan bij basketbal niet. Nee, dat is waar. Goed, nou, ik zie maar... voetbal ook een leuke sport. Laat, <laughs> ik zie Piet Keurl, oh gelukkig. Oh, Piet. Ja, ja Piet. Die zit achter. ja Piet weet niet dat ik van Kennemeland ben, oh. dus... Uh... Oh. Nou, we gaan zo meteen even verder praten, want uh, behalve herenbasketbal heb ik begrepen dat er ook damesbasketbal is. Ja. Dus dat willen we, willen we zo meteen ook alles over weten. Maar nu eerst even um, oe, Jeroen van der Boom met Jij bent zo. Met jij bent zo. en de, ja De Haarlem Basketball Classic die is zo, maar toch iets anders dan de Haarlem Basketball Week van Voskuilen. Je zei het net al, uh, er komen ook vrouwen mee doen. Ja, dat, uh, ja uh, we hebben uh, ook een platform. Het is eigenlijk het ontmoetingsmoment van het basketbal in Nederland. En uh, het Nederlandse vrouwenteam en vooral het OCT-team met het ontwikkelingsteam wil gewoon. Uh, ook daar op dat platform optreden. In overleg met de NBB hebben we besloten om daar een paar wedstrijden te laten plaatsvinden. En het zou in de toekomst best kunnen zijn dat we ook wat meer aantrekkelijke buitenlandse tegenstanders voor het vrouwenteam gaan uitnodigen. Trekt dat publiek? Nee. Maar uh, het, het, het, trekt, het trekt wel. Het uh, ja. klinkt, oh, klinkt zo hard, maar goed, je ja. bent wel eerlijk. Dat is ja. wel. Uh, nou, nee, nee uh, het vrouwenbasketbal is nog in de ontwikkeling. Maar als wij nou een, een, een Women's NBA-team uh, naar Haarlem zouden kunnen halen. Wat alleen maar eigenlijk niet kan, omdat ze in de winter niet actief zijn. Maar als uh, de Women's NBA op een gegeven moment zou zeggen: van nou, we willen. Uh, en we willen toch wel een team of een selectie afvaardigen en een toernooi meedoen. Dan denk ik dat het wel publiek trekt. Want dat is op een behoorlijk niveau, vrouwenniveau, wat men in Nederland graag wil zien. Maar dan heb je sponsors nodig. Ja, we hebben geld nodig dan, ja. ja en ja, nou goed, dat, dat moet maar weer groeien natuurlijk. Ja, want nu heb je ook geld nodig, toch? Ja, ja, ja nee, maar we hebben wel een, een, een, een wat lagere begroting dan de andere jaren. Uh, andere jaren hadden we goede uh, geldschieters, uh, ik uh, noem Roel Pieper, uh, die uh, heel veel geld uh, stak in het evenement. Uh, we hebben in de jaren negentig hadden we Endemol Entertainment die er veel in deed. En nu zijn we weer terug bij uh, de eigen stichting die gewoon op een uh, uh, op eigen budget het evenement draait. En uh, ja, dat, uh, dat, is ook, uh, dat is ook gewoon goed. Maar we hebben dit jaar bijvoorbeeld geen dure Zuid-Amerikaanse teams die voor 40.000, 50 50.000 euro reiskosten naar, uh, naar ons land komen. Nou, dat scheelt al een hoop dan. Dat scheelt ja, al een hoop, uh, ja. ja. Dus uh, we doen het met, uh, met Europese toppers en, uh, en, en ploegen die op, om andere redenen naar uh, Haarlem willen komen. Kazachstan staan of zo. Ja, want zijn uh, sponsoren ook redenen waarom een basketbalclassic of vroeger een basketbalweek ook in andere steden plaats heeft? Ja, uh, het, het is natuurlijk het, het, het mooiste basketbal-evenement van Nederland, dat is het eerste. Het tweede is, basketbal is natuurlijk een enorm slapende sport in Nederland. Daar waar de sport zich in Europa enorm ontwikkelt, nu ook al in Engeland um, en, en België ook een fantastisch basketballand is, is het in Nederland allemaal een beetje stil blijven staan. En, en, en de commerciële mensen, de sportmarketeers zeggen het, ja, het is een slapende reus. Op een gegeven moment zal het ontwaken als een van de beste sporters in Nederland. Omdat wij als Nederland gemiddeld de langste mensen zijn. Ja, daarom. Maar, maar hoe, kom je, hoe komt dat, denk je, dat het dan in Nederland een slapende sport blijft? Ja, dat, dat weet ik niet. Als we talent hebben, dan, dan gaat men in Nederland al heel gauw even naar een college toe. Hè? Dus, ja, uh, ja. Het barst van de Nederlandse jongens op een Amerikaanse college. Nou, prachtige opvoeding, hele mooie opvoeding kan je krijgen. Maar de Belgen zijn wat minder bereis. Die blijven altijd wat meer in eigen land spelen. Dus die, ontwik... die zijn wat honkvast. Die blijven gewoon lekker in hun eigen land. Lekker basketballen. En komen uit hun eigen club en eigen team. En uh, zo ontwikkelt de sport zich wel beter. In, Engel... in België. Ja. Dus in Nederland is het meer zo. Uh, dat ze sneller gaan voor het geld. Of worden ze gewoon uh, beter gescout. Of hoe moet ik dat zien? Ja, in Nederland gaat sneller voor de kansen. En het geld en de wereld. De Nederlandse talenten. En daarnaast is het een sport die, um, die, ja, die, die een wat rare ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat was in de jaren 60-70 de eerste sport die formeel met sportsponsoring uh, aan de gang ging. He, Levi's uh, Flamingo's, het eerste gesponsorde team van Nederland. Dat is veel gevolgd. En toen uh, waren de Israëlische sterren als Barry Leibowitz, die kwamen uh, in voor fl Flamingo spelen. omdat ze geld konden verdienen in Nederland. En toen is het een beetje stil blijven staan. Toen in de jaren 70 hadden we natuurlijk toch zelfs nog wel Europa finales. En, daar, en op dat niveau is het een beetje blijven hangen... terwijl de rest van Europa en de rest van de wereld uh, is gaan doorgroeien. En wie weet maken we die slag nog een keer. Uh, de marketeers uh, geloven er wel in, hoop ik. Maar ja, goed, we hadden het inderdaad eens dus over sponsoring... maar ook ja. over de diverse steden. Ja. Haarlem, Amsterdam, Rotterdam... Ja. Um, Komen er andere steden aan? Of blijven nou ja, jullie hier? Nou, wat wij, wat wij doen. Wat we afgesproken hebben met elkaar. Is dat we één ding is zeker. Eens in de twee jaar zitten we te allen tijden in Haarlem. Want die sfeer in Haarlem is zo verschrikkelijk uniek. Dat hebben we in, met name in Rotterdam gemerkt. Je kan met ontzettend veel sponsorgeld naar Rotterdam toe. En dan heb je prachtige sponsoring. En prachtige ploegen. En heel veel fips. Maar de emotie weer kwijt. En in, um, en in Amsterdam is het eigenlijk hetzelfde. In Amsterdam heb je, uh, uh, heb je uh, de, de, de ploegen, die, of de, de, de sfeer was... Kijk, de uh, is een beetje Heerenveen, laat ik maar zeggen. En in Amsterdam was het opeens Ajax geworden. En dat ja. paste er niet bij. Oké, okay, ja. Yeah. En, uh, en, en die vriendelijke sfeer die je in Haarlem hebt, die hebben we nog niet kunnen verhuizen. Nee, want je moet ze meenemen. Dat kan ook. Ja, de Haarlemers moet je meenemen of de sfeer, maar op een of andere manier... Want het zijn niet allemaal Haarlemers die komen. 50% van de mensen komen van, van, van, vanuit van het land. Ver. Er komen bus uit Haaksbergen en uit Utrecht en, en uit Leeuwarden komen naar het evenement toe. En ze komen wel heel makkelijk naar Haarlem. En veel moeilijker naar Amsterdam. En nog veel moeilijker naar Rotterdam. Dus de entourage is gewoon in Haarlem is gewoon uitnodigender? Ja, vriendelijker, warmer. Uh, nou, daar zal burgemeester Bernd Snijders uh, heel erg blij mee ja. zijn. Ja, meest ja, ja. gastvrije stad mee van Nederland. Ja, Halen een promotie. <laughs> ja, nee, maar um, ja, je zei net andere steden, maar je, je gaf nu uh, twee steden aan, maar daar wil je niet meer. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dus nee. andere steden, Groningen? Ja, dat misschien? Zou kunnen. Den ja, ja, Bosch? Interessant, ja. Bijwegen? Nee, daar um, uh, hebben we geen contact mee. Nee, geen nee, uh, wij zijn, um, waar, waar het om gaat, is dat wij, uh, dat wij vinden dat een evenement als dit, vooral moet draaien op, uh, op het publiek dat wil komen. We willen volle zalen hebben, we willen, we willen feest, een basketbalfeest hebben. En dat de televisie komt is handig voor de sponsors, maar daar gaan we ons niet op organiseren. Dus we willen daar waar veel publiek naar basketbal komt, daar willen wij het evenement neerzetten, dus we gaan maar even na welke steden dat zijn in Nederland. Ja. Nou, voorlopig uh, dit jaar en volgend jaar eigenlijk. Nog een paar, ja, een paar dagen hier in Haarlem. Uh, ja, nog even kort. Uh, van wanneer tot wanneer uh, is, de, is de Classic? De Classic Versch... begint op, op derde kerstdag, 27 december. Oh ja. We gaan uh, prachtige poolwedstrijden spelen. En uh, we gaan door tot, uh, tot en met 2 januari. En op 31 december hebben we een rustdag. En dan gaan we met de ploegen Oudejaar vieren. En dan gaan we op 1 januari de halve finale. En 2 januari middags de finale. Dus het wordt erg leuk. Want waar kunnen mensen kaarten kopen? Op www.harlembasketballclassic.nl, Gewoon via internet. En helemaal niet zo duur. 12,50 euro voor een kaartje. Nou, daar kan je mee leven denk ik. Nou, dat moet kunnen inderdaad. Ja. Goed, Frank skuilen directeur van de Halen Basketball Classic. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Zometeen Piet Keur nog live in de uitzending. Dus uh, snel door naar uh, een kort muziekje. En dat is uh, Walking Back to Happiness van Helen Shapiro. Funny, but it's true. What loneliness can do. Since I've been away. GFM Sportcafé. Inmiddels is aangeschoven Piet Keur. Piet, goedenavond. Hallo. Uh, ja, het is uh, een beetje afgelopen seizoen. We zijn nu op de helft. Morgen wordt waarschijnlijk niet gevoetbald. Dat is, uh, alles ligt eruit, alles is afgelast. Kan je een beetje vertellen hoe de eerste helft van het seizoen verlopen is? Ja. Uh, we zijn eigenlijk uh, begonnen met een, uh, ja, qua kwaliteit een beetje uitgedunde selectie. Er zijn een hoop jongens, uh, oudere jongens in het tweede die gestopt zijn. En onze beste voetballer van het eerste Nacho Berger, is naar AFC gegaan. En ja, dat was wel een aardelating voor ons. Dus we, Nacho was gewoon veruit de beste voor ons. En daardoor begonnen we eigenlijk een beetje, ja, laat ik zo zeggen. We hadden niet echt uh, hoge verwachtingen van het seizoen. Terwijl we vorig jaar uh, op het einde prima gedraaid hebben, we nog een periode gehad. Helaas niet gepromoveerd. We hadden de pech we in de SVL loten in de eerste ronde. En die zijn ook uiteindelijk gepromoveerd. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, dus dat was ons pech. Tweede ook goed gepresteerd. Ook een periode titel gehaald. Alleen uh, die kwamen in de halve finale tegen Geinort. Daar verloren ze ongelukkig van. En Geinort verloor de finale. En de spel is nu dus uh, de competitie rond. Dus we, wel, uh, ja, we wisten dat we dit jaar wat moeilijker zouden krijgen. En uh, dat bleek eigenlijk ook wel van... Ja, heel veel jongens natuurlijk worden wat ouder. En die hebben meer geld nodig, om het maar zo grofweg te zeggen. Die zijn heel veel in de horeca gaan werken. Nou, je weet zelf, Sanford is al jaren zo. Alles wat in de horeca werkt, ja, dat zie je in de voorbereiding heel weinig. Ja, je. Dus ja, van heb je er heel hele... veel last van gehad? Ja, ja er zijn uh, natuurlijk is er twee nieuwe tenten bijgekomen: ikzelf en uh, Mike. En die zoon, Max, was een van mijn betere spelers. Maar die, die, die moest daar uh, gewoon volop werken met een aantal jongens. Die in mijn selectie zaten er ook zo. Een hoop jongens van strand. Die allemaal uh, moesten werken. En nou, Tiek is er bijgekomen als uh, vaste tent, zeg maar. Dus een leegloop in die zin bij jou, nou, in jouw team? Qua, uh, ja, we wisten de, de voorbereidingen en uh, de, de oefenwedstrijden. En het begin van de competitie wisten we gewoon dat het heel moeilijk zou krijgen. En het is uiteindelijk ook al zo uitgekomen. Alleen vanaf de, uh, ja, zeg maar, na de vijfde wedstrijd, competitiewedstrijd. Zeg maar begin, nou ik denk, als je het uitrekent, half oktober zo is een beetje de omdraai gekomen. Ja, bij Voorland. Ja, daar is het eigenlijk begonnen. Daar ben ik zelf uh, door uh, omstandigheden niet bij geweest. Ik ben wel altijd op de hoogte gehouden van de jongens die het, uh, die het gedaan hebben van mij. Jan Veun uh, Jan, uh, zeg ik altijd. Maar, uh, <laughs> ja. <laughs> uh, uh, Jan en van Zandar, Leden. Die <laughs> en uh, Sander Hittingen. Uh, onder de, de, ken, de, de bekende, Guus zeg maar. Uh, die hebben het fantastisch gedaan en... Uh, ja, eigenlijk is op dit moment staan we eigenlijk denk ik op de plaats waar we horen te staan. Het tweede zou wat hoger kunnen staan. Maar ik vind nog steeds met onze middelen die we hebben: weinig middelen, weinig financieel. Weinig uh, jongens die hier komen voetballen. We zijn natuurlijk een dorp. Ze komen niet echt snel. Uh, toppers die komen snel hier even voetballen. Van, nou, we hebben daar nou zo'n zin. Je moet altijd maar Marcel hebben dat, uh, dat er dat jeugd... tussen zit. Ja, ja, En ik vind dat we. Het, ja, ik doe het nu voor het uh, vijfde jaar. Het is eigenlijk. Uh, ja. Fantastische groep. Ik heb het hartstikke naar me zien. En, uh, ja, het klikt gewoon. En, uh... Met onze beperkte middelen doen we het eigenlijk fantastisch, vind ik. Ja, want jullie zijn de achtste. Ja, we zijn de achtste, maar als je goed kijkt naar de ranglijst, dan kun je als je één keer wint, dan kun je derde staan. En één keer verlies, dan kun je derde van onder staan. Het ligt heel dicht bij elkaar. Ja, het staat inderdaad heel dicht bij elkaar. Dus ja. Als meer, dat staat nu derde. Dat heeft slechts ja. twee punten meer dan jullie. Ja, dat hebben we afgelopen, nou, twee weken geleden alweer, hebben we tegen gespeeld, ja. En dat was eigenlijk een, een, een, een wedstrijd, zeg maar. Kijken waar we nou precies staan. Maar die hebben ons wel duidelijk op de, hoe zeg je het? De neus, op de, de, de neus op de veide gedrukt. Dat wij toch wel, uh, ja, waar we nu staan, daar horen wij wel te staan. Gewoon een goede middenmotor. En misschien af en toe uh, uitschieten we voor een periode titel. Of een keer tegen moeten vol, de, nou Die is dan uh, afgelast, denk ik. Tegen DVVA. Ja, want die staat eerste. Ja, maar dat is. dat, nou, dat is misschien een beetje muscle, dat mazzel? Nou, nee, spelen. ik zie het nee? niet als mazzel. Want wij zijn altijd wel gemotiveerd tegen ploegen die beter zijn als ons. Dat, ja, dan speel je sterk. Ja, daar hoeven wij het spel beter. niet te maken en dan kennen wij toch een beetje de dunne en dat ligt ons wel. Ja, je hoeft je niet, daar hoef je je niet voor op te laden om tegen de bovenste te nee, spelen. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, de motivatie bij ons is altijd. We zijn gewoon een vriendenteam, we doen het met z'n allen, die jongens betalen zelf contributie. En de motivatie is, ja, die is er altijd wel. Ja. Alleen ja, het zit, je hebt gewoon niet de kwaliteit om een wedstrijd aan je hand te zetten of een hele competitie. Maar en, je rust je daar ook in? Je accepteert dat? Of denk je van nou, nou jongens ja, kom ik berust, op? Ik rust natuurlijk nooit in van, uh, dat het allemaal uh, goed gaat. Uh, en het is wel best, we verliezen. Nee, dus zo ben ik helemaal niet. Nee, Ze zijn de jongens ook, ook, ook niet. Alleen ja, je probeert het maximaal eruit te halen. En op een gegeven moment weet je gewoon, meer is er niet uit te halen. Hmm. En dat is wel iets. Dat is wel. Iets, ja, wat ik zelf natuurlijk twintig jaar het voetbal heb gespeeld, en denk ik denk was geetjes. Ja, het is wel iets, frustrerend lijmen af en toe dan. Soms, soms wel. Ja, soms. Maar ja, je hebt ervoor gekozen, dus dan moet je ook niks uh, verwachten. Natuurlijk. Dat je denkt, ik ga zelf in het veld. Ja, dat heb ik heel vaak gedacht, <laughs> En ook vaak gezien, bijna. Ja, vroeger nog wel, maar uh, dat is nu niet meer nodig. <laughs> maar uh, nu is het. Uh, nou, zoals het er nu aan uitziet als je naar buiten kijkt, dat sneeuwt flink uh, en vorst uh, allemaal uh, rot weer. Ja. Het zou zomaar kunnen zijn dat de winterstop nu begonnen is. Dus. Uh, hoe, gaan, uh, hoe gaan jullie met de selectie de winterstop door? Ga je nog wat nou, uh, iets ondernemen? Of? Nou, laat ik het eerst stellen dat als het uh, nu de winterstop in zou vallen, zou het voor ons heel gunstig zijn. Want de jongens die zeg maar wat ik net over had in het begin, van, uh, die vertrokken zijn, dat is een nieuwe KVB-regel. dat je in het, uh, de helft van het seizoen weer terug kan keren. Oh, dat is, uh, dat is. En Nigel heeft aangegeven dat hij terug wil keren, uh, Michel oh. Meno zit te twijfelen. En Chris Dulgen komt terug. Uh, we hebben twee jongens die voor de winterstop zwaar bezit zijn geraakt. Die worden geopereerd en binnen afzienbare tijd, is in ieder geval En dan hopen toch dat die ook terugkomen. En dan worden we in de breedte wel een stukken sterker. Dus dat zou uh, ja, mij als trainer natuurlijk heel goed uitkomen. En ja, de winterstop is bij ons uh, eigenlijk altijd hetzelfde. Wij proberen. Uh, morgen hebben we bijvoorbeeld een zaaltje afgeruurd. Morgen gewoon lekker in de zaal uh, bij Jondeling voetballen. Wij geven gewoon meestal na het laatste weekend inhaalweekend uh, vrij. Tot aan uh, de vakanties op school zijn altijd uh, vrij kort dit jaar. Ik geloof dat, even kijken, 1, 2, 3 januari beginnen we school, geloof ik alweer. En uh, wij passen nou, ons... Maandag 2 ja. januari, ja. Of uh, 1 of 2, ja, ik, weet niet, ik dacht 3 januari, weet ik oh, niet okay. zeker. Okay. En dan uh, proberen wij ons, uh, drie, ja. <laughs> proberen wij ons uh, op aan te passen bij ze, dan beginnen wij ook weer. En ik ben geen voorstander om met harde vel of met sneeuw dit oefen te spelen, want het levert alleen maar plezures op. Ja, lijkt echt dingen uitproberen. Heen. Dus wij proberen op allerlei alternatieve dingen. We zijn wel eens een keer naar, ja, naar een sporthal geweest. We, we doen wel eens een keer, ik uh, heb ons voorgesteld dat we met anders schaatsen gaan doen. En, uh, dat soort dingen allemaal. Een dus, uh, beetje teambeelden echt. Ja, nou, gewoon, het zijn allemaal standvorsen, jongens. Dus uh, Die komen zelf ook wel met ideeën. Mm. En het, uh, ja, het klinkt gewoon. En uh, wij komen de winterstop wel door, mag ik het zo zeggen. Ja, misschien, misschien dat ik dan de spelers nu niet op mijn hals krijg. Als ik dit zeg, maar een duurloopje over de strand kan er altijd naartoe Ja, ja, ja, ja. Je oh, weet het, Luke, je hebt er zelf bij gezeten. in jouw dus. verleden. Dat was een van mijn favorieten. Ja. Ja, ik kan niet zeggen, als wij gingen lopen, dan ben je nooit mee. Nee, ik dan blijf je altijd op het veld. Ja, ik de ja, keepers bedoelde. hoeven niet te lopen, zij Nou ja, kijk, lopen, dat hoort er gewoon bij. Ik was ja. er zelf ook geliefd hebben van vroeger. Het hoort er gewoon bij, maar ja, als een je, als je voetballer niet kan zeiken, dan is er ook niks aan, hè? Nee, dat is ook weer waar, want als ik soms langs het veld, oef, als ik soms langs het veld sta, dan hoor ik uh, toch wel geluiden dat ik denk van, nou, ik, uh, ik kan me beter doof worden, dan, uh, dan zie ik alleen het spel, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb er wel eens in het begin van mijn carrière, vooral met schijzers, heel veel uh, problemen mee gehad. Alleen de het laatste jaar ben ik ook wat ouder en wat rustiger geworden. Dus ja, alles verdwijnt met de tijd, hè, zeggen ze maar waar. Je wordt wat ouder, wat gereserveerder en dan gaat het vanzelf. Ja. Denk je dat je nog heel lang coach blijft van het eerste Ik heb toevallig net een jaar weer bijgetekend. Dus ja, zolang, het, zolang ik er plezier in heb in de spelersgroep, heb vertrouwen en plezier in mij, dan, dan houden we het wel vol. Ja, zover ik bedoel, je de bent wel trainer van altijd passant natuurlijk. Okay. Via de kabel ja. op 104.5